Dit is Jeroen Tsepke met het NOS Journaal. In Den Bosch is voor de tweede keer in de week tijd een explosie geweest bij een woning. Volgens omroep Brabant was de ontploffing bij de woning van de vriendin van Klaas Otto. Oud kopstuk van Motorclub No Surrender. Maar daar wil de politie niets over zeggen. De vorige explosie was bij een huis iets verderop. De politie vermoedt dat die toen eigenlijk voor de woning van de vriendin van Otto bedoeld was. Het Rode Kruis en de Verenigde Naties mogen van Rusland onderzoek doen naar de aanval op een krijgsgevangenenkamp in Oost-Oekraïne. Daarbij zouden zeker 50 Oekraïnse gevangenen zijn gedood en 73 gewond zijn geraakt. Rusland beschuldigt Oekraïne van de aanval. De EU en Oekraïne houden Rusland verantwoordelijk en spreken van een oorlogsmisdaad.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 Het Amerikaanse bedrijf sloot de vestigingen in maart na de Russische invasie in Oekraïne. Rapper Timati zegt niet te veel te willen veranderen aan het concept, maar is wel op zoek naar een nieuwe naam. De rapper staat bekend als trouwe aanhanger van president Poetin. PSV heeft voor de dertiende keer de Johan Cruijffschaal in de wacht gesleept. De club won in Amsterdam met 5-3 van landskampioenen Ajax. Het eerste half uur domineerde Ajax nog, maar daarna bepaalde vooral PSV de wedstrijd. Het duel om de Johan Cruijffschaal luidt traditioneel begin van het voetbalseizoen in. De eerste eredivisiewedstrijd is volgende week. Het weer bewolkt met op veel plaatsen regen. Vanmiddag wordt het droger bij 19 graden in het noorden tot 25 in het zuiden. Dit was het in Washington. ZFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. De A9 van Alkmaar naar Diemen staat tussen Bad Hoeverdorp en de afrit AMC. 8 kilometer file en de vertraging is 20 minuten. De oorzaak is een auto met pech. Tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort is Zin in Zfm. ZFM. Met nu ZFM in de ochtend. I remember when, I remember, I remember when I lost my... No so my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 het wel maar het is hopeloos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 FM Zandvoort. at all. Op vakantie, aan het strand, aan de zee met een dame Oeh, we gaan zo lekker in de hamers Met een cocktail op wat het laatjes. is Zonnetje, zonnetje En een cocktail op de beach Vanavond wil ik even ja, helemaal niet ey. Ik ben even te uit op een kleine roadtrip ga richting Zuid yeah. Onderweg naar het druivenfruit. fruit Mijn raampje open heb de zon op mijn huid Neem het op me ik ga een chillen zonder topje. Hoesten slikken we kotsen. Even champagne neem ik nog een slokje. Yeah. Ik pak even een vakantie, ik wil een cocktail aan zijn. Opgeef een veel zjocht wij. Of ik vlucht geen garantie. Onder de zon heb ik geen last van hij mee. Ik pak even een vakantie. Hoe ik terug op garantie. Onder de zon heb ik geen last van hij mee. We zijn in Marby nu met volk alle mannen zijn bezweet. En met gidsen en je weet. En neemt je chick mee op date. Onze kans lag op een bordje rekenen. Maar dat een beter. Turf je kang. En fokken ziemels brengen. Er is naar je vet. Chickens chick is er geweest In de game je weet ik ken alle ways Geen rappers zijn zo vijzel zoals deze Tofie gang binnenkort op tournee Alle kaken gaan omlaag als ik thee Opgevoed doe een S-R naar mee Ik ben met Apple die man heeft geef ace Ik pik mijn bier en is de shit Hate Ik pak even een vakantie Ik wil een kostel aan zee Of ik geef een veel schuld of twee Of ik terugkom geen garantie Onder de zon heb ik geen last I made I'm Pick up every corner of my mind What you gonna do now? Yeah.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 This foreign shit sippin' hot tech and I got a hot tech I got new money, it ain't even out yet You went bought a plane ticket, but I chartered it Tryna hit your main thing, let me borrow this Sippin' hot tech and I got a hot tech I got new money, it ain't even out yet Ryan in the coupe, I'm tryna find a route Yeah, Drago in the seat, make your chicken noodle soup. Yeah, young off oh, the Yeah, never wore suits. When the Rap niggas come around, savage, it's spook. Oh, Fuck my best partner, make the fish drop. That was so truck. Nigga, I'm a problem. Yeah, love fish, father. Yeah, dog, holler. Oh, hit my first dick, winning all the money, call him. Oh, Gucci garments, mix, smell like orange You the best dick, all I ride is foreign shit. Sipping high tech, and I got a high tech. I got new money, it ain't even out yet.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 like orange dick, you the best dick, all I ride is orange shit. sippin' hot tech, and I got a high tech, I got new money, it ain't even out yet, you went bought a plane ticket, but I chartered it, trying to hit your name, dang, sippin' hot tech, and I got a high tech, I got new money, it ain't even out yet, <laughs>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 Sometimes I long A recordação vai estar com ele aonde for, a recordação vai estar pra sempre aonde for. Dança, sol e mato, farei no olhar, o amor faz perder e encontrar lambando, estarei ao lembrar.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 Ik weiß, sie wartet und ich hol sie ab. Ich hab den Tag auf meiner Seite, ich hab röhten Wind. Ein Frauenchor am Straßenrand, der für mich singt. Ich lehne mich zurück und guck ins Tiefeblau. Schließ die Augen und lauf einfach geradeaus. Und am Ende der Straße steht ein Haus am See. Orangenbaumblätter liegen op dem Weg. Ich hab 20 Kinder, meine Frau ist schön. Mm, alle kommen vorbei, ich brauch ihn raus.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 Traumsee, Traumsee, Traumsee. Unders Haus am See. Undermende der Straße steht ein Haus am See. Orangenblauwenblätter liegen auf dem Weg. Ich hab 20 Kinder, meine Frau ist schön. Hm, alle kommen vorbei, ich brauch nie rauszugehen.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 Zomerlang, Zandvoort als bruisende badplaats, ook in de zomer, CFM. ZANG EN MUZIEK